Uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Johan Cruijff wil toetreden tot het bestuur van Ajax. Dat heeft de club bekendgemaakt na een bijeenkomst van de ledenraad. Voorzitter Rob Been junior van de ledenraad is blij dat Cruijff... formeel een functie wil binnen Ajax. Volgens Been wil Cruijff de tijd nemen om zijn technische hervormingsplannen... door te voeren. De positie van onder andere trainer Danny Blind blijft daarmee voorlopig veilig. Ook zal de jeugdopleiding niet direct op de schop gaan. De gegevens van miljoenen gebruikers van het PlayStation-netwerk zijn een paar dagen in handen geweest van een hacker. Vorige week werd het netwerk gekraakt, waardoor namen, adressen en mogelijk ook creditcardgegevens toegankelijk waren. Volgens fabrikant Sony zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er misbruik is gemaakt van bijvoorbeeld de creditcardgegevens. Het PlayStation-netwerk is vorige week meteen offline gezet en er wordt nu gewerkt aan een betere beveiliging. Wereldwijd zijn er zo'n 75 miljoen mensen die hun Playstation-apparaat via internet met elkaar verbinden om spelletjes te kunnen spelen. Het Zeeuwse statenlid Robesien heeft zich geërgerd aan het debat in de Tweede Kamer over zijn gesprek met premier Rutte. Robesien gaat een open brief aan de Kamer schrijven waarin hij zal uitleggen wat hij vindt van alle commotie. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Omroep Zeeland. Rutte en PVV-leider Wilders hadden kort geleden op het torentje een gesprek met het Zeeuwse statenlid. Daarna maakte Robesien bekend dat hij bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer niet op de onafhankelijke senaatsfractie gaat stemmen, maar op een coalitiepartij. Een groot deel van de oppositie vindt dat Rutte de functies van premier en partijleider door elkaar heeft gehaald en de schijn heeft gewekt dat er een deal is gesloten. Het weer vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen minima rond 6 graden. Overdag veel bewolking. In het oosten en zuidoosten kan een regen of onweers bij ontstaan. Maxima tussen 13 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL.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 Miljonair Donald Trump opent de aanval op Obama. Snelle auto's en mooie vrouwen in Fast and Furious 5. En de muziek komt vandaag van Doghouse Roses. Welkom bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. Wilt u met ons communiceren? Dat kan via Twitter. Onze naam is @redactiewnl Of stuur een commentaar met daarin de hashtag WNL. Dan zien wij dat ook. We zijn benieuwd wat u vindt. Dus @redactiewnl of hashtag WNL. Maar we beginnen met een, uh, een reisje terug in de tijd. Weet u het misschien nog wel? Die provinciale statenverkiezingen in maart die zo ontzettend spannend waren, waar het voortbestaan van ons kabinet van afhing. Koude rillingen. Nou hè, ja, de uitslag van die verkiezingen weten we eigenlijk nog steeds niet. Want op 23 mei wordt er pas definitief gestemd over wie er in de Eerste Kamer komt. En tot die tijd worden er allerlei uh, trucs uitgehaald. Onze premier had bijvoorbeeld een statenlid uit Zeeland in zijn torentje uitgenodigd. En de oppositie, u hoorde het net al uh, in het NOS nieuws, was daar vandaag niet over te spreken. En dat statenlid uit Zeeland is Johan Robbesin. En die hebben wij aan de telefoon. Goedenacht. Uh, Goedenacht. Had u ooit kunnen denken dat dat gesprek in het torentje zoveel impact zou hebben? Dat echt niet. Nee. Nee, nee absoluut niet. En, uh, dat, er is ook Er uh, zat, ook, zat ook helemaal geen bedoeling achter. Ik denk, nou, fijn gesprek met uh, de heren Rutte en Wilders en ja. uh, over en sluiten. Maar, en nu bent ja, u in één keer een bekende Nederlander geworden. Op een gegeven moment uh, lekte dat uit. Uh, hoe dat gebeurd is, dat is me nog steeds een raadsel. Maar ja dan kies ik als politicus toch liever voor openheid, of dan zoveel mogelijk openheid... in plaats van te zeggen, ja, ik ben er niet geweest. Ja, maar het is ook natuurlijk ook niet echt, uh, niet echt een normale gang van zaken... dat een staatlid uit Zeeland bij een torentje op bezoek komt. Nee, nee, dat is, uh, dat is wel uh, heel apart. Maar ik denk dat het een beetje de stijl is van, uh, van uh, uh, Mark Rutte. De, de, ja, die, dat heeft hij vanmiddag ook verteld, hij doet het wat anders... en. Ja, hij beschouwt het torentje niet direct als een exclusieve ontvangstgelegenheid. Maar het is een werkkamer waar hij zijn verschillende rollen in wil vervullen. Ik vind, ik vind dat ja, ontzettend, zal ik zeggen... Een... ...beweging in, in, het, in de politiek, ja, persoonlijker. Die, die, ja, die, ik, wel, die, die ik echt wel kan waarderen. En voor de mensen die het niet mee hebben gekregen, waarom was u bij, uh, bij Rutte op de koffie? Nou, ik was uitgenodigd ja. door de beide heren. Oké, okay, maar waarom was u uitgenodigd door de beide heren? Uh, om eens te praten over... Ik, overigens is niet van tevoren gezegd waarover het ging, maar ik had dat vermoeden wel... En uh, uiteraard heb ik ook nog een paar Zevense onderwerpen meegenomen. Naar, uh, dat is logisch ook natuurlijk. En je zou een slecht Zevenstatenlid zijn als je dat niet deed. Maar hoofdzak was, uh, om, uh, dat de, de, de, de, laat ik zeggen, de aanleiding was dat daar geconstateerd is dat de fractievoorzitter van, uh, van de Partij voor Zeeland dat aan het aarzelen was... Voor wat zijn keuze betreft. Het lag aan de lijn der verwachtingen dat, uh, dat ik uh, met mijn fractiegenoot zou stemmen op de OSF. Er zijn allerlei uh, problemen ontstaan door de combinatie met uh, Jan Nagel. En ja, wij zijn aangesloten bij die koepel. Uh, misverstand was in de Kamer vanmiddag ook dat het net leek uh, alsof ik uh, kiezersbedrog had gepleegd omdat ik mijn partij in de steek had gelaten. De OSF is niet mijn partij, dat is alleen een koepel van samenwerkende provinciale partijen. En de Partij voor Zeeland heeft een eigen, volstrekt eigen identiteit en staat daar helemaal op. Los van. Maar eigenlijk stond u al op, op het punt om niet ja. meer op de onafhankelijke senaatsfractie te stemmen, zo te horen. Het is niet zo dat, zij u, dat, dat uh, Rutte en uh, Geert nee. Wilders u ontzettend hebben moeten overtuigen. Nee, absoluut niet. Die hebben, ja. die hebben dat trouwens geen enkele poging toe gedaan. Absoluut niet. Nou, ja, dat, dan dan dat kan ik, dat ik me niet voorstellen. U, u wordt <laughs> nee, er niet, u wordt niet voor, uh, voor niks nee. uitgenodigd. Nee, nee, om een prachtige nee, nee, uitzichten nee, nou, de, de toekomst uh, te je, bekijken. Je merkt natuurlijk wel uh, als u dan. Als je, dan, uh, ja, je moet toch stemmen uh, dat het dan op prijs zou worden gesteld om, uh, om ook eens even aan de coalitie te denken. Als de heren u nou niet hadden uitgenodigd, had u dan ook die stem gemaakt? Uh, ja. Ja. ja, dan had ik die beslissing ook genomen. Alleen die, die gedachtenwisseling in dat torentje heeft, uh, heeft uh, die beslissing bij mij wat uh, versneld. Maar door de oppositie wordt nu gesproken van misbruik van de positie als premier en achterkamertjespolitiek. Deelt u die mening? Nee, dat is gewoon flauwekul. Absoluut flauwekul. Uh, er is, uh, waarom zou daar sprake van zijn? Ik, ik vond het trouwens uh, een kinderachtig debat. Uh, de oppositie heeft hier een, uh, wat lege hulzen bij elkaar weten te schrapen. om te schieten op uh, de coalitie. En nou ja, er zijn geen gewonden bijgevallen. En ja, dat is het dan. Wat heeft dat debat in godsnaam voor zin gehad? Helemaal ja. niks. Maar u kunt zeggen, het is op. Op zijn minst een raar verhaal, dat er kennelijk een zwevende uh, stemmer is in, in de Provinciale Staten. Dat is een uniek verhaal. Dat is een die, uniek nee, verhaal, dat, dat is, dat uniek dat uniek is nog nooit gebeurd. Dat, dat, klopt. Ja, dat die zwevende stemmer misschien... vervolgens wordt uitgenodigd bij de premier en, uh, met uh, Zeeuwse kwesties uh, in zijn tas waarover gesproken wordt. En dat uh, op die manier wordt geprobeerd om, uh, om dat statenlid in het kamp van de, uh, van de coalitie te krijgen. Dat is op, op zijn minst een raar verhaal. Nee, maar dat hebben ze niet geprobeerd. Echt niet. Maar u zegt zelf, ik, ik zat ik zelf in mijn vertrokken. tas die, die, die, Zeeuwse, die Zeeuwse onderwerpen. Die heb ik zelf meegenomen. Ja, maar dat, dat moet u wel ook Met een korreltje zout nemen, want die dingen zijn genoemd. En nu... ja, heeft u daar toezegging op gekregen. Pechthold, die, die komt dan met een, met een, met een achterlijke motie. En die, die, die, die wil dan eens even via die motie. Wil hij de waarheid boven water hebben, namelijk de deal die de premier zou hebben gemaakt ja. met, met uh, Robeson over, over de ontpoldering. Dat is te gek voor woorden. Is maar... er een deal op die, op die provinciale punten? Zijn er toezeggingen gemaakt? Nee hoor, helemaal niks. Absoluut niet. Die nee. zijn alleen even de revue gepasseerd. Maar vond niet... u, u dat dan niet teleurstellend, dat u met die zeus kwesties in uw tas... Uh, nee uh, hoor, op... ik, ik was daar niet op visite om uh, daar uh, toezeggingen op te krijgen. Want uh, dat, dat, ten eerste kan die premier, die kan dat helemaal niet doen. En, en wat de ontpoldering betreft uh, uh, is, er, is er een, een, een, een duidelijke... Uh, uh, laat, een, een toezegging, die toezeggingen zijn allemaal al gedaan. Het staat in het regeerakkoord. Wij doen ons best om de ontpoldering tegen te houden. En ik heb alleen maar gevraagd... wilt u alstublieft daar uw best voor blijven doen? Ik hoor echt dat u zich er boos maakt. Ja, maar dat is zo kinderachtig. Hm. Pechtold, je had toch de kans. Ik geloof dat Tieme op het eind... Uh, die opmerking maakte om nou eens echt wat uh, te doen met zijn bestuurlijke vernieuwingsdrang. En die had kunnen zeggen, kijk, dit is allemaal wat kinderachtig wat we nu hier met elkaar uh, communiceren. Ik kon merken ook uh, bij, de, bij de oppositie dat ze de, de rollen een beetje verdeeld hadden. Uh, en uh, die had moeten zeggen, uh, ik vind dat, we, dat, dit, dat dit incident uh, in dat torentje dat het een reden moet zijn om met elkaar eens een stevig debat te voeren over dat getrapte systeem. Hier had hij een kans voor open doel, heeft hij niet gepakt. Ja. Om, om het gesprek tot slot nog even uh, met een positieve kwinkslag te eindigen. <laughs> het is natuurlijk een leuk uitje als je in het torentje wordt uitgenodigd. Oh, wat, wat vond ze nou het mooiste of het meest indrukwekkende in dat torentje? Nou, in de, ik, ik, vond, in dat torentje, vond, ik vond het best een leuke ruimte. Maar ik had me dat iets anders voorgesteld, dus een en al soberheid en uh, ja, het uitzicht is leuk. Maar uh, wat ik vooral bijzonder vond, dat was uh, dat ik, uh, dat ik uh, die ontmoeting met Mark Rutte had. Maar er hangen ja. geen posters van uh, vvd aan de aan? Nee, helemaal oh. niks. Dus uh, voor, dat, voor die ruiten hoef ik geen premier meer te worden? Helemaal niks, en zijn bureau was helemaal schoon, want ik zei nog tegen dan heb je niks te doen. <laughs> maar uh, nee hoor, dat, dat, dat, was, dat is een en al soberheid daar. Uh, ja. Nou ja. Wordt er tenminste niet kwistig met onze belastingcenten omgegaan, dat vind ik nee, wel wel nee. fijn. Nee. Oké, okay, hartelijk dank voor uw reactie op uh, dit, uh, het hele gebeuren. Zal ik het maar even kort samenvatten. Ja, ja, oké. Okay. Johan Hoversin, uh, statenlid uit Zeeland. Dank u wel. Oké. Okay. En daarmee is het alweer tien over twee. Het is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Zometeen ons satirische nieuwsoverzicht van de speld. Maar eerst gaan we het hebben over Koenders. En De politietrainingsmissie in Koendous, die voor 2012 gepland staat... kende nog veel onduidelijkheden. Vanavond was er een algemeen overleg tussen leden van de Tweede Kamer... en de ministers Roosentaal van Buitenlandse Zaken en Hidden van Defensie... over de details van die missie. Ja, de ChristenUnie, in principe voorstander van de missie... maar met aantekeningen en haken en ogen nog... Uh, die was daar natuurlijk bij bij dat debat. En uh, Tweede Kamerlid Joel, voor de wind hebben we nu aan de telefoon. Goedendag. Goeiedag. Bent u uh, wat wijzer geworden van het debat? Ja, we hadden een aantal belangrijke punten nog in het uh, debat van gisteravond. Uh, eentje daarvan was dat we ook de garantie wilden hebben van de lokale politiecommandant dat uh, de politie niet ingezet zal worden voor militaire taken. Nou, Daar heeft het, van het kabinet van gezegd dat ze daar een contract mee aangaan en dat dat contract voor de start van de missie uh, nog naar de Kamer wordt toegezonden. Een ander punt was uh, dat wij vonden: als we mensen opleiden, moeten we ze volledig kunnen opleiden. En niet uh, alleen maar de basisopleiding kunnen geven. Uh, en dat hield wat ons betreft in dat we dan uh, de missie maar moesten gaan beperken tot Koenders zelf, de provincie Koenders. Zodat we iedereen konden opleiden uh, die in Koenders uh, zat. Nou, en dat heeft de Kamer of het kabinet uh, toegezegd aan de Kamer. Dus daarmee zijn we wel erg uh, tevreden. Was er nog een spannend debat, omdat toch al besloten was dat Nederland naar Koenders gaat? Ja, de vraag van dit debat was niet zozeer of uh, de missie moest doorgaan, maar hoe de missie uh, doorging. En uh, nou ja, daar uh, hebben wij nog wel drie uur over gebakkeleid met het uh, kabinet. Maar uiteindelijk heeft het kabinet uh, goed geluisterd naar de wensen van met name GroenLinks en de ChristenUnie. Uh, omdat wij nodig waren voor meerderheid. En uh, ja, het kabinet heeft uh, op de punten die we hebben aangedragen... Uh, uh, uh, heeft zij uh, uh, welwillend geluisterd en ook uh, die wensen ingewilligd. Maar als ik u goed begrijp, u, u ging toch sowieso wel ja zeggen? Ja, kijk, dat hadden we in januari al gedaan, ja, uh, ja zeggen. Dus dat was niet zozeer de vraag. De vraag was nu hoe de missie er precies uit kwam te zien. En daar was nog aardig wat onduidelijkheid over. Want uh, er was ook sprake van dat de politieagenten alleen een basisopleiding zouden geven... en dan vervolgens uit zouden zenden over heel Afghanistan heen. Waardoor we ze niet meer in de gaten konden krijgen... en niet meer verder een vervolgopleiding konden geven. Nou, daarvan heeft het kabinet nu gezegd, uh, dat gaan we niet doen. We gaan alleen opleiden voor de provincie Kunduz... zodat we de volledige opleiding aan de recruiten kunnen geven... Nou, dat is een hele geruststelling en daarmee zijn wij er wel van overtuigd dat uh, uh, nu dat we de missie gaan doen, dat we dat ook gedegen en verantwoord gaan doen. En na die acht weken training komt er nu ook tien weken begeleiding buiten de poort. Hoe reëel is het dat er nu goed opgeleide agenten in Afghanistan de straat op gaan? Uh, nou, heel reëel, omdat het kabinet uh, zich nu knippenklaar heeft uh, geschaard... Uh, ...achter het feit dat deze mensen 18 weken worden opgeleid... ...terwijl op dit moment de NAVO nog maar 6 weken opleidt. Dus dat betekent dat wij uh, voor een uh, uh, uh, degelijkere opleiding gaan... ...dan uh, de rest van de NAVO-landen... Uh, ...in de hoop ook dat de rest van de NAVO dit voorbeeld zal volgen. Dus dat is echt een mijlpaal uh, waarvan de NAVO nu al heeft gezegd... ...dat ze het voorbeeld van het optrekken van de basistraining... ...van 6 naar 8 weken al zal volgen. En wij hopen dat ze... Uh, de training verder gaan ook verlengen eh, in de NAVO-breedte. Laten we nog even over hebben over die garanties. Hè, waar al veel over gesproken is. Het niet inzetten van die door Nederlanders opgeleide agenten in offensieve acties. Heeft u, nu echt, u heeft gesproken over een contract. Heeft u nu echt 100% zekerheid dat zij inderdaad niet op die manier ingezet gaan worden? Ja, we hebben al nou als eerste een brief gekregen uit Kabul met die verzekering. Maar dat vond de ChristenUnie niet voldoende. Wij wilden dus ook van de lokale politiecommandant weten... die uiteindelijk verantwoordelijk is... Voor... Voor het inzetten van de lokale politie in Kunduz. of hij daarachter zou staan. En of hij. inderdaad, de mensen. ook in staat zou stellen. en de commando zou geven. om ze voor politietaken in te zetten. niet voor militaire taken. Nou, daarvan heeft het kabinet gezegd. hij is net aangetreden, die nieuwe politiecommandant. en we gaan daar een contract mee aan. wat nog voor de start van de missie. rond moet gaan komen. Wat zijn dan de sancties. Uh... Als het toch blijkt dat de politieagenten wel moeten vechten en schieten? Als blijkt dat hij zich daar niet aan houdt, dan hebben we in het vorige debat al afgekaart dat er dan sancties zullen getroffen worden. Dat betekent dat wij een deel, of in het slechtste geval, de hele missie zullen stoppen. Ja, dan gaat de stekker eruit. Dan gaat de stekker eruit, ja. Okay. Alsnog. Nou, toen besloten werd om deze missie door te laten gaan... Uh, was er nog niet zoveel bekend over de bezuinigingsplannen van, uh, van de minister van Defensie. En nu uh, is er al meer bekend en er wordt uh, fix gesneden in het budget. Is deze missie nu nog te verantwoorden? Nou, die vraag hebben we ook een paar keer gesteld aan de minister van Defensie. Wij waren niet gelukkig met die miljard bezuinigingen van de 8 miljard, 1 miljard eraf. Mm -hmm. uh, vooral niet als je nu weer aan een nieuwe missie begint. Dan moet ik wel zeggen dat deze missie stukken kleiner is... ...dan de missie in Uruzgan, waarbij je ook veel minder materieel nodig hebt. Uh, maar dan nog, uh, het zal ongetwijfeld wel drukken... ...maar volgens de minister van uh, Defensie is het toch verantwoord om ondanks de bezuiniging deze missie uit te voeren. Nou ja, Daar zullen we natuurlijk scherp op letten dat het verantwoord gebeurt met de juiste middelen... Uh, ...en met de juiste opleiding vooraf. Dus daar zullen we scherp uh, op toezien. Op wat voor manier gaat u daarop toezien? Heeft u een mannetje in Afghanistan? Nee, we krijgen de voortgangsrapportages. Uh, nou ja, nu dit zo vraagt. Ja, we hebben ook mensen in Afghanistan uh, zelf zitten waar wij regelmatig contact mee onderhouden. Uh, hoe uh, de Nederlanders het uh, daar doen. Maar wij zullen ongetwijfeld één uh, of twee keer, zoals we de vorige keer ook hebben gedaan naar Oerushkan, uh, uh, de provincie Koenhoes bezoeken om te zien hoe daar uh, de vorderingen uh, plaatsvinden. Dus eigenlijk staat nu niets meer deze missie, missie nog in de weg? Uh, in principe zijn wij nu tevreden met de hele vormgeving van de missie. Uh, we hebben ook gezegd dat we aandacht willen voor vodzinsvrijheid in het land. Want uh, ik vind het nog steeds moeilijk uit te leggen dat wij een land steunen die tegelijkertijd de doodstraf heeft gezet op bekering uh, tot het christendom. Daar hebben we vanavond ook weer, uh, of gisteravond ook weer, aandacht voor gevraagd. En het kabinet heeft toegezegd ook daar het scherp op toe te zien en in te zetten op afschaffing van de doodstraf op bekering. Uh, uh, ook dat gaan we heel scherp uh, volgen. Goed, er blijft genoeg te volgen voor u, begrijp ik. In ieder geval, uh, dank u wel voor uw tijd, Joël Voordewind uh, van de ChristenUnie. Dank u wel. Graag gedaan. Het is 17 minuten over 2. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Wij zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht tussen 2 en 4. En zometeen hebben we live muziek van de Schotse band The Doghouse Roses. Ja, en we hebben niet alleen het laatste nieuws, maar ook het satirische nieuws. En uh, daarvoor is nu plek van onze vrienden van speld.nl. Het is vandaag woensdag, woensdag 27 april. En dat is de dag dat de organisatie van de Gay Games een biatleet heeft geweigerd. Welkom bij Globaal Nieuws. Globaal Nieuws van de Speld met Diederik Smit. Van harte welkom, goedenacht. Bij ons te gast is Gertjan Tolder, staatssecretaris van Financiën. Met hem gaan we praten over de nieuwe Europese richtlijn voor de verstrekking van hypotheken. Dat zometeen, nu eerst het nieuws. In België is na maandenlange onderhandelingen eindelijk een nieuwe impasse bereikt. De vorige impasse dateerde van januari toen de partijen het oneens werden over een ingrijpende staatshervorming... Gisteren presenteerde bemiddelaar Van Beken een principeakkoord met zeven verschillende standpunten over een nieuwe financieringswet. Met deze nieuwe status quo kunnen we weer een paar maanden vooruit, aldus Van Beken. Gaan we verder met het sportnieuws. De organisatie van de Gay Games 2011 heeft een biatleet geweigerd. Goed, deze week leverde hij een voorstel in voor de nieuwe Europese richtlijn voor de verstrekking van hypotheken... Naast regels over transparantie en verantwoorde kredietverstrekking... bevat het voorstel de mogelijkheid voor klanten... om op elk moment de hypotheek boetevrij te kunnen aflossen. Bij ons in de studio staatssecretaris van Financiën Gertjan Tolder. Meneer Tolder, welkom. Uh, laten we beginnen bij het begin. Waarom deze richtlijn? Ja. ja, waarom? Het was een soort, een soort noodzaak, hè? Het, het moest er gewoon uit. Uh, ik, had, ik had eigenlijk uh, gek genoeg al heel lang het gevoel dat deze wet gewoon in mij zat... en dat die zich alleen nog maar kon manifesteren in zo'n Europese richtlijn. Ja. Uh, en, nou, even als toevoeging, dus misschien gek, uh, maar ik heb heel lang geleden... Uh, met het idee voor deze wet uh, in mijn hoofd rondgelopen. Uh, maar ik had er gewoon geen vorm voor... Uh, totdat ik dus een aantal weken geleden uh, in de ministerraad zat... en ineens dacht, ja, de, het moet een Europese richtlijn worden. Mm -hmm. En toen ben ik diezelfde nacht gaan schrijven. En toen ging het uh, eigenlijk vanzelf. Ja, is dus heel gek wat er dan gebeurt. Maar dan schrijft het wetvoorstel zichzelf, als het ware. Ja, Kamerleden hebben de afgelopen maanden... meer dan twintig Kamervragen gesteld hierover. En de teneur was toch... waarom duurt het zo lang voordat u met maatregelen komt? Ja, dat, dat heb ik allemaal wel gehoord. Uh, maar ja, die mensen die, die begrijpen gewoon helemaal niets van, van mijn werk. Ik bedoel, een wetvoorstel, dat, dat laat zich niet forceren. Uh, dat is een uh, zelfstandig organisme... waar je op een gegeven moment zelf geen invloed meer op hebt. Maar de focus op de kredietverstrekking is... eigenlijk is dat niet een achterhoedige vecht. Ligt het onderliggende probleem niet heel ergens anders... namelijk bij het systeem als zodanig. Ja, nou, het, het gaat natuurlijk niet alleen over uh, de kredietverstrekking. En het gaat ook niet over de aflossing van de hypotheken. Uh, uiteindelijk uh, draait het om uh, het centrale thema vertrouwen. Uh, met uh, daarbij natuurlijk uh, als een onlosmakelijke protagonist het wantrouwen. Dus vertrouwen en wantrouwen. Wantrouwen uh, van de mens, wantrouwen van onszelf. Mm -hmm. uh, dat zijn de thema's die, uh, die in deze wetgeving natuurlijk uh, onmiddellijk worden opgeroepen. Uh, en wat dat betreft is het natuurlijk uh, in eerste instantie een Europese richtlijn. Uh, maar ik denk dat de onderliggende thematiek uiteindelijk een universele is. Uh, en misschien kan ik daar even een voorbeeld van geven uit de tekst. Mm -hmm. Ja, yeah. Uh, hier op pagina 17. De hypotheekklant krijgt de mogelijkheid om meerdere leningen in één hypotheek onder te brengen... of het huis te verkopen vanwege een wijziging in de persoonlijke omstandigheden. Ja. Welke groep zal het meest profiteren van deze maatregelen? Ja, uh, iedereen kan er zelf uithalen wat hij wil. Dat is, dat is ook het mooie. Uh, ik sprak uh, vorige week een, uh, een kleine zelfstandige uit de Schilderswijk in Den Haag... Uh, die man heeft al twintig jaar dezelfde eenmanszaak. Hij zegt tegen mij, meneer Tolder, als deze richtlijn zo wordt ingevoerd... dan is dat doodsteek voor mijn bedrijf, uh, waar, waar die twintig jaar lang zionzaligheid uh, had ingestopt. Uh, dus hij, uh, hij dacht dat uh, van de een op de andere dag uh, de nek zou worden omgedraaid... Ja, en zo zie je dus uh, dat, dat zo'n wetvoorstel uh, voor iedereen weer iets anders betekent. Dat is heel mooi uh, om te zien uh, dat iedereen gewoon zijn eigen manier heeft om er tegenaan te kijken. Maar die manier was waarschijnlijk ook gewoon boos dat uw wetgeving het einde van zijn bedrijf betekent. Ja, maar dat, dat is toch prachtig? Uh, je, wilt toch, je wilt toch iets losmaken bij de mensen, anders moet je gewoon niet de politiek ingaan. Moeten we deze richtlijn ook zien in het licht van de discussie over de hypotheekrenteaftrek? Ja. Uh, ja, nee. Ik denk. Kijk, die hypotheekrenteaftrek... Ik spreek wel eens uh, collega's die daar helemaal gefascineerd door zijn. Uh, maar ik moet zeggen, ik zie niet wat er zo interessant aan is. Uh, de plantoktrooien. Dat is echt veel interessanter. Ook omdat daar nog een uh, hele leidend symboliek meespeelt op de achtergrond. Ja, dat heb je bij de hypotheekrenteaftrek natuurlijk niet. Nee. Goed, tot slot. Een aantal fracties eist van u nog aanvullende maatregelen. Gaat u daar nog op in? Nou ja, dat weet ik niet. Uh, we moeten maar eens kijken hoe de, hoe de dingen zich, uh, zich ontwikkelen. En uh, ja, of, uh, of die inspiratie... Uh, mijn toekomt. Ja. Uh, ik heb nog wel wat uh, ideeën in de la liggen... maar uh, ik praat daar liever niet over. Goed. Mag ik u danken voor een indrukwekkend wetsvoorstel? Geen dank. De nieuwe Europese richtlijn voor kredietverstrekking... wordt ingevoerd op 1 januari 2012. Straks het laatste nieuws over Koninginnedag... nu eerst verder met kartelvorming. Alle garnaalvissers in ons land zijn in staking gegaan... als reactie op een beslissing van de Nederlandse mededingingsautoriteit... Die bepaalde deze week dat de vissers geen onderlinge prijsafspraken mogen maken. De prijs voor garnalen is als gevolg van de uitspraak gedaald van 1,97 euro naar 1,29 euro. Het gewicht van de garnalen bleef stabiel. De garnaalvissers worden gesteund door Paul Polman, CEO van Unilever. Die vindt dat de vissers gewoon kartels moeten kunnen vormen. Kartelvorming is een mensenrecht, ook voor garnaalvissers, aldus Polman. De gemeentes Weert en Torn hebben alle nodige beveiligingsmaatregelen getroffen... voor het bezoek van de koninklijke familie op Koninginnedag. In beide steden zijn ambtenaren op de koffie geweest bij depressieve eenlingen... met het verzoek om op de bewuste dag niet op een vervelende manier de aandacht te trekken. Daarnaast heeft de politie alle mogelijke rampscenario's willen uitsluiten. Er liggen draaiboeken klaar voor het geval een roodharige accountmanager... per ongeluk een lode pijp laat vallen, waardoor een skippiebal op de menigte kan inbeuken. We willen met alle scenario's rekening houden. aldus de Weertse burgemeester Dijkstra. Ja, wij gaan afronden. Morgen dan is natuurlijk de klassieker in de Champions League. El Clasico tussen Real Madrid en Barcelona. Ja, en dat uh, doe je dan toch weer even inzien... hoe betrekkelijk al het geweld in Libië en Syrië is. Ik wens u nog een fijne nacht. Dag. Tot zover het satirische nieuwsoverzicht. Het globale nieuws van onze vrienden van de Speld. Kijk eens op www.speld.nl Het is vijf minuten voor half drie. Dit is Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En we hebben hier bij dit programma iedere week... een band of artiestengast die live bij ons komt spelen. En de band van vannacht is ingevlogen vanuit de Glasgow in Schotland... De band mixt het beste van Britse en Amerikaanse volk-invloeden en bracht onlangs hun tweede album uit, genaamd This Broken Key. En ze zijn nu uh, in Nederland. Voor een korte tour bij ons in de studio zit de band Doghouse Roses. Good night, welcome. Hi. Ik uh, schakel even over naar uh, mijn steenkolen-Engels. Uh, in our show, uh, we look back at the past day. Uh, what have you done today? Today we, we slept for a long time. Um, and then uh, we went shopping in Utrecht. And then we, went, then we played a gig in the Mailman's studio um, just outside of Utrecht. And then we came here. And, and then yeah. we drank some coffee. <laughs> yeah, it <laughs> <laughs> so was always, always a good idea at this uh, time of the night. Uh, yeah, dus was veel gewinkeld and vandaag ook opgetreden gewinkeld in Utrecht. Daar kunnen we wel over meepraten, natuurlijk. Prachtige stad. So uh, how was it for you to uh, be here in the Netherlands? I mean, we have a gorgeous weather today, of course. Well, yeah, it's been fantastic weather. Um, it's always nice to be here. We always. Uh, Enjoy it here. We've made quite a few friends here now, so it's always great to be back. Nou, ze hebben een aantal vrienden in Nederland en ze genieten van het mooie weer om maar even te vertalen. How would you describe your music? It's essentially folk music. Um, we do some traditional music, and it's difficult to describe yourself as folk music in Scotland because that usually means traditional music. Um, but we would describe ourselves as folk musicians. Okay. ja Dus folkmuziek, ja, als je dat in Schotland zegt, dan denk je al gauw aan die uh, ouderwetse, eh, waar je meteen aan denkt met Schotland. Misschien wel toedelzakken, maar het is dus folk zoals wij dat wel uh, in de popmuziek uh, kennen. Yeah. Um, so, um, you're here as a, as a couple, uh, a couple of musicians. You're also lovers, I can say. Yeah. <laughs> Does that mix in, uh, in touring together? I think so. Yeah, it makes it makes it easier. You can share a you bedroom. Yeah, you could share a bedroom. <laughs> it keeps the costs down. Yes, it does. It does. It keeps the costs down. Um, it can be... It's good when when there are stresses. You share those stresses together. Um, but that can also be bad as well if you're stressed because of work. But, no, generally it's a good thing. Do you feel free to write songs about love when you know your loved one will know it's about him or her? You just have to disguise yeah. it really well. <laughs> <laughs> it's or about if it's somebody I know. Yes. Yeah, or about it could be about um, people that we've known in the past, you know. Okay. You just, they're songs and All right. you deal with them as that. <laughs> okay. Well, thank you very much uh, for coming here. Uh, thank you. Ze komen you. hier dus uh, de hele nacht voor ons spelen. En ze beginnen uh, vandaag met het eerste nummer. Dat heet the Thunder of the Dawn. Mm. It's not the sort of night with no place to be. Anyway, the wind swept. I went to, and I've been out on open plain. I took my chances when they came, and I've been looking backwards, or it feels that way for so long. To the thunder at the dawn. Keep the fire burning, keep it burning bright. Buried my feelings deep, kept them out of sight. For every step I captured, I fell back to. It's a heading now, right? To keep your peace with lady life And I'm holding on so tight As we've, we've still got, got to live on Past the thunder at the dawn Tired and no respite I keep returning Honey, will you be my friend? Be my friend Will close my eyes And Lord, let me in again Give me shelter, sister You've been here before Your flag so proudly worn. Now I'm the one returning it to you That flag was, was tattered now and torn Of a battle so hard won And I've been wishing on it It feels like time to move on To the thunder at the dawn Thunder of the dawn, doghouse roses Thank you very much, guys. Uh, ze zijn dus uh, de hele nacht bij ons. Dus uh, blijf zeker luisteren, want ze komen nog veel vaker voorbij in dit programma. Inmiddels is het alweer halverwege het eerste uur. Dus hoog tijd voor het laatste nieuws. Vers van de pers. Het Nieuwsminuutje. Daarvoor is aangeschoven Anne de Jong. Het Vondelpark was afgelopen vrijdag trending topic in Nederland. Een groep reilschoppers viel bezoekers lastig en keerde zich later tegen de politie. De JOVD Amsterdam wil nu dat de voetbalwet wordt toegepast, zodat de rellende heerschappen een gebiedsverbod krijgen. Zo voorkomen we dat parken veranderen in bunkers met op elke hoek een team agenten en camera's. Al dus de bezorgde jongerenafdeling van de VVD. In het Brabantse Budel Dorpplein is een half uur geleden een grote uitslaande brand uitgebroken. De brand woedt in een huis. Alarmdiensten zijn met groot materiaal uitgerikt. Meer informatie is op dit moment nog niet beschikbaar. Ander heet nieuws komt uit Sambeek. Daar staat een, een stuk heide in de brand. In het gebied geldt er code rood. Duwt dat in dat extreem droog is in het natuurgebied. Er geldt een stookverbod voor tuinenval en roken, barbecuen en andere vormen van open vuur zijn ook verboden. En tot slot, zoals gewoonlijk de Japanse beurs... de Nikkei is ruim een procent in de plus geopend. Gisteren had de beurs in Tokio een slechte dag. Computerspelletjesfabrikant Nintendo en autobedrijf Toyota... waren toen de grote dalers. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, je Anne de Jong. Je houdt voor ons de hele nacht het nieuws goed in de gaten. Dus we horen jou over een uur graag weer. Wij schakelen ondertussen over naar Amerika. Dat zullen we de komende weken wel regelmatig gaan doen. Uh, we gaan namelijk bijna met onze Washington-correspondent. Want de spannende maanden voor de presidentsverkiezingen van 2012... zijn nu al begonnen. Wie wordt de nieuwe president? En vandaag was vastgoedmagnaat en mogelijke presidentskandidaat Donald Trump volop in het nieuws. Hij beledigde president Obama publiekelijk... want volgens Trump had Obama niet de kwaliteiten om te studeren... aan de prestigieuze universiteiten waar hij zijn opleidingen volgde. Hij noemde Obama zelfs een slechte studie. Student. Ja, en dat is uh, niet de eerste keer dat Trump de aanval opent op Obama. Al eerder kondigde hij aan dat hij ging onderzoeken of de president wel echt in de Verenigde Staten was geboren. Nou, onze Washington-correspondent Wouter Zantingen weet er het fijne van. Goedenacht, Wouter. Goedenacht. Waarom uh, valt Donald Trump uh, Obama nou weer aan? Ja, om aandacht van de media te krijgen. Hè. En het uh, blijkt ons interview is natuurlijk uh, wereldwijd heel uh, gelukt. Maar goed, hij probeert als oppositiekandidaat de zwakheden van een tegenstander te vinden. En hij denkt er hiermee in gevonden te hebben. Ja, hij probeert erin te spelen op ja, angsten die dit geval leven, op onderbuikgevoelens, op, op racistische ondertonen. Zoals dus ja, hij ziet er niet uit als, als ons. En we weten niet zoveel over hem. Hij is zwart. Misschien heeft hij wel enge plannen. Ja, dat zijn allemaal de gevoelens die Trump probeert op te wekken. En hij hoopt dat daar een voedingsbodem voor is. Dus door hem zwart te maken, hoopt hij zelf in een beter dag dicht te komen? Want heeft, heeft hij het eigenlijk überhaupt nog over zijn eigen kwaliteit of zijn eigen standpunt? Of is hij alleen maar bezig met Obama zwart maken? Ja, hij, hij is vooral bezig met Obama zwart maken. Hè. Hij probeert hem ook natuurlijk uit de kast te lokken. Maar uh, In Amerika hebben we hier ook een gesprek over. En dat verklaart ook wel waarom Obama uh, niks heeft teruggezegd. Uh, ga nooit worstelen met varkens, want je komt onder de modder te zitten en de varkens vinden het leuk. Dus <laughs> Obama heeft er, heeft er niks mee te winnen door, uh, door, door iets terug te zeggen. Maar heeft het enige effect wat Trump allemaal zegt? Denk je dat de bewoners van de Verenigde Staten gaan twijfelen op deze manier aan hun president? Ja, nou, interessant genoeg was dit uh, bericht best wel prominent volgens mij in de Nederlandse media. Ik zag dat het wel, wel in de NRC en de Volkskrant uh, op de voorpagina stond... of ergens op de eerste drie pagina's. Maar ik moest in de VS goed zoeken om het, uh, om het verhaal te vinden. Het nou, zegt van mij aan de ene kant iets over, over Nederlandse en misschien ook Europese media... dat ja, dit is een Amerikaanse is die, die wel goed wel zijn voordelen past in een, een man zoals Trump... Aan de andere kant zegt het ook wel wat over het, uh, ja, de huidige Republikeinse veld. De, de kandidaten zijn zo onbekend en zo zwak dat ja, vooral mensen zoals Trump, uh, ja, toch wel clowns, uh, de aandacht krijgen. Kijk, Trump is een, uh, is, is een blaaskar. Hij heeft nog het meeste vergelijken met, met Berlusconi, maar dan nog minder serieus. Uh, ja, veel mensen denken zelfs dat Trump dit allemaal doet, om, uh, ja, zelfs als een stunt om zijn uh, tv-programma's te promoten. Maar hij wordt ook uh, genoemd als mogelijke presidentskandidaat voor de Republikeinen. Denken je dat hij dat gaat doen? Nou, als hij de kans krijgt, dan zal hij die kans zeker grijpen. Hij heeft een groot ego en uh, ja, dit zal hij wel mooi vinden. Maar de kans is heel klein dat hij de Republikeinse uh, voorverkiezingen wint. En zelfs als hij die wint, dan zal hij waarschijnlijk nooit echt president worden. Oké, okay. nou, want ik vond het wel een interessante kandidaat, als ik het zo mag zeggen. Een biljonair die toch goed zijn bedrijven runt. Die misschien wel Amerika als een bedrijf zou kunnen runnen. Maar in Amerika wordt het dus helemaal niet zo serieus genomen. Nou, goed bedrijf runnen. Hij, hij is al vier, vijf keer failliet gegaan. En hij staat vooral bekend om, om ja, vreemde uitspraken. Zoals ook dit keer weer dat hij... Ja, hij, hij gaat aan de kant staan van de bursers. Dat zijn de mensen die zeggen dat Obama ja, niet in Amerika geboren is. En... Uh, ja, dat is een media persoonlijkheid die niet echt serieus genomen wordt. Oké, okay. nou, dankjewel voor deze informatie. En uh, over twee weken bellen we je weer. Dan hebben we misschien een iets serieuzere Republikeinse kandidaat. In ieder geval, uh, dankjewel voor dit moment, Wouter Zantingen vanuit Washington. Het is zeven minuten over half drie. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Zometeen gaan we bellen met Zwolle, waar uh, vanochtend een grote explosie plaatsvond in het centrum. En we bellen met twee mensen die daar dichtbij in de buurt waren. Ja, maar Casper, je houdt wel van een beetje snelheid, toch? Uh, ja, Want je hebt wel. een brommer en heel vaak kom je hier uh, het Mediapark oprijden met je, met je brommertje. Uh, ja, die gaat niet harder dan 45, uh, ben ik van. Oké, okay, nou, dus misschien toch wel een film voor jou in première gegaan... Die, uh, die toch wel interessant is voor jou. Namelijk een film vol snelle auto's en mooie vrouwen. Fast and Furious 5. En filmjournalist Robert Blokland heeft hem gezien. Goedenacht. goede nacht. En was het inderdaad een snelle film? Ja, God, het enige in die film waar het op draait is gewoon uh, ja, auto's die heel hard rijden... en uh, mooie rondborstige vrouwen die op die auto's hangen... en uh, stoere gespierde mannen die die auto's uh, bereiden. En is dat jouw type film? <laughs> nou, bij tijd en weide kan het best lekker zijn, moet ik je zeggen. Het probleem met actiefilms is tegenwoordig uh, dat er veel te veel CGI bij komt kijken. Dus heel veel computer graphic uh, images, uh, dus, dus ja, digitale effecten. Uh, de stunten worden steeds idioter en, en steeds onmogelijker op die manier... En in deze film hebben ze het echt tot een minimum beperkt. Dus heel veel van die stunts zijn natuurlijk niet zelf uitgevoerd. Ik Bedoel je, ja, treinen worden onver gereden... en er wordt met, een, met, met twee auto's met een kluis door de straten van Rio gekroost. En er is natuurlijk wel allerlei effecten gebruikt. Mm -hmm. Maar je ziet het er niet aan af. Je, het zou allemaal echt gebeurd kunnen zijn. Ja, ja, in Zo een, soort, een soort van geloofwaardigheid. Het is een soort van geloofwaardigheid en over die grens gaan we niet heen. Dat is eigenlijk wel lekker. En heel veel stunts zijn ook echt daadwerkelijk uitgevoerd. Ze hebben de straten van Rio, uh, waar de verhaal zich dit keer afspeelt... ook afgezet voor allerlei race-scènes... Uh, uiteraard heb we niet Paul, Paul, Paul Walker en, en uh, hoe heet die, uh, uh, die andere acteur, uh, Vin, Vin Diesel, Vin, Diesel, Vin Diesel, zijn uiteraard niet echt met z'n allen in een klif gesprongen. Dat, dat begrijp ik dan ook nog wel. <laughs> maar uh, heel veel stunts zijn gewoon echt uitgevoerd en dat geeft de film een zekere authenticiteit die je niet vaak meer ziet en die de film wel leuker maakt. En uh, wat is het uh, enerverende verhaal achter deze vijfde editie? Ja, ik weet niet of je de vorige films, vier films gezien hebt. Ik heb de eerste uh, volgens mij gezien. Ja, nou, de, de, de, de, deze speelt zich in principe af tussen deel 2 en deel 3. Deel 4 speelt zich ook af tussen 2 en 3. En 4 en 5 volgen elkaar weer op. Ja, ja. Ik um, ben, nou uh, ja, ja. ben het al, nou al kwijt, maar oké. Okay. Ja, het, het is heel gecompliceerd. Uh, Vin Diesel is na deel 4 opgepakt. En die wordt dan bevrijd door Paul Walker en, uh, en zijn cornuiten. En uh, ze moeten Amerika uit, want iedereen wordt nu gezocht door de politie. En in uh, uh, Rio de Janeiro, waar ze heen vluchten, uh, krijgt dan een stok met een maffiabaas... Uh, en dan, ja, die willen ze dan uh, wraak nemen, dan willen ze al het geld van die man afhandig maken. Maar hij heeft iedereen omgekocht: de politie en de overheid en het leger en god weet wie. En toch gaan ze het proberen tegen die man op te nemen. En is dat een soort kapstok om uh, snelrijdende auto's en de mooie vrouwen aan op te hangen? Of is het ook echt een, uh, een functioneel verhaal? Nou ja, kijk, het, het functioneel verhaal gaat uiteindelijk om, het het om de stunts. Er zijn, er ja. zijn twee bijzonder spectaculaire scènes: één overval op een trein. ...met heel veel auto's. En dus inderdaad die, die achtervolgingsscène door de Straten van Rio... ...die eigenlijk te leuk is om daar verder nog iets over te vertellen. Dat zijn een beetje de, de, de grote uh, uh, meesterproevens van deze film. Alleen ze doen wel hun best om het verhaal daartussendoor toch nog uh, onderhoudend te maken. Er zitten maar een paar plotwendingen in en leuke one-liners. Het, het, gaat, het gaat niet om... Um, het verhaal is natuurlijk nooit helemaal geloofwaardig en helemaal origineel. Want je hebt natuurlijk vaker gezien, zo'n overval en ook vaker van die racecènes. Maar het gaat een beetje om hoe je het optuigt en hoe je, hoe je het ooit opdient... En dat hebben ze erg goed gedaan. Daar word je erg vrolijk van. Hoeveel sterren zou je het geven? Uh, laten we gewoon eens ruim zijn. En vier. Nou, vier. Ja. Ja. Ja, nee, hij, vier heeft, vier echt, op hij, een schaal echt, van vijf. echt gewoon een jongetjesfilm. Je voelt je echt weer een klein jongetje. Ja. die echt juichend in zijn bioscoopstoel zit. Uh, en, en weer weet waarom hij het media en film zo leuk vindt. Goed, Robert Blokland. Blokkeland. nu we je toch aan de telefoon hebben. we willen graag nog even heel kort. ander filmnieuws met je bespreken. Uh, oh. Namelijk de film van een nieuw kid. Die gooit hoge ogen in Duitsland. Ja. Dat breekt daar vele records. Ja, dat klopt. In een nagesynchroniseerde versie moeten we erbij zeggen. Is dat iets waar we trots op mogen zijn als Nederland? Uh, volgens mij wel, toch? Ja? Ja, kijk, ik ben, ik ben sowieso trots op uh, elke Nederlandse film die het goed doet in het buitenland. En je, je kan wel blijven debatteren over het feit of New Kids nou uh, over de goede smaak heen gaat... Hm. Of, of gewoon een geniale film is. Uh, ik, ik vond hem zelf uh, niet hilarisch, omdat ik gewoon niet van dat gevoel voor humor houd, maar. 1,2 miljoen mensen vonden dat wel. En uh, in Duitsland zijn er ook blijkbaar heel veel mensen die uh, gevoelig zijn voor dat soort platte grappen. En uh, ja, ja nieuwkids, uit Maaskantje in het Duits nagesynchroniseerd. Dat, dat lijkt me überhaupt al hilarisch, ook om als Nederlander te kijken. Ja, volgens mij wordt het heel kluchtig inderdaad. Je hebt, er, je hebt überhaupt van die Duitse nagesynchroniseerde films. Als je dat dan een Nederlands film ziet op de Duitse televisie, dan krijgt het inderdaad iets, iets, ja, iets absurds of zo. Ja. Uh, maar ze hebben het na, zelf nagesynchroniseerd, wat het, het natuurlijk wel authentieker maakt volgens mij. Maar zou het maar, dan Duits zijn met een Brabants accent? <laughs> ik heb het niet gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar Duitsers hebben ook wel uh, aanleg voor dat platte gevoel van humor. Je hebt ook van die Tiroler seksfilms natuurlijk, die in Duitsland gemaakt zijn. Uh, die ook vrij boertig zijn en vrij, vrij, uh, vrij gemakkelijke grappen. Um, dus in zoverre denk ik dat Duitsland er wel gevoelig voor is. Ik betwijfel of de New Kids in Amerika zouden gaan redden. Waar natuurlijk ook Eddie Murphy, wel de koning van de slechte smaak is. Uh, of iemand is Adam, Adam Sandler. Maar ik denk dat het dat Toch een brug uh, te ver is voor het Nieuwkids. Wie weet, we gaan het uh, netjes afwachten. In ieder geval, dankjewel voor dit moment, Robert Blokland. Dankjewel. Heel graag gedaan. Heb jij Nieuwkids Turbo eigenlijk gezien, Erik? Nee, nee. Zo heel recent. Uh, ja, nee. Ja, het is niet uh, mijn soort humor. Sorry. Oh, nou, ik heb hem ook niet gezien. Nou, we zijn we weer representatief. <laughs> we zijn weer, voor weer Nederland. Snel, snel over uitgepraat. Ja, Zometeen gaan we naar onze favoriete rubriek nieuws dat niet in het nieuws was met uh, het kleine nieuws uit de regio. We gaan eerst naar Zwolle, wat begon als een rustige dinsdagochtend na het paasweekend eindigde vandaag in een Zwolle in een ravage. Er stortte namelijk vanochtend om kwart over tien een pand op de melkmarkt in door een explosie. De oorzaken is vooralsnog onbekend en huizen naast het gebouw zijn beschadigd. Er wordt nu onderzoek gedaan naar asbesthoudende stoffen. De melkmarkt is afgesloten, maar de winkels in de straten ernaast zijn opengebleven. Zo ook boekwinkel Anna Sophia en aan de lijn hebben we medewerker Levina Kaarsenmaker. Goedenacht. Nou, vorige maand zat uw boekwinkel nog aan de melkmarkt. Dus eigenlijk heeft u geluk gehad dat u net verhuisd bent. Ja, nou, vlak bij de melkmarkt. Wij zaten in de Steenstraat. Dus uh, dat uh, mag ik wel zeggen dat we geluk gehad hebben. Nee, ik kom zelf niet uit Zwolle, maar dat is heel dichtbij, begrijp ik? Dat is heel dichtbij. Dat, vanuit onze winkel hadden we het zo ongeveer kunnen zien, uh, bijna. En ja. vanochtend uh, hoorde u de knal vanuit uw winkel? Nee, de winkel is nu ietsjes verder weg en uh, de knal hebben wij niet meegekregen, maar op een gegeven moment dacht ik wel van wat is het hier toch druk met politiehelikopters in de lucht, wat is er toch aan de hand? Ja, het is eigenlijk wel gek dat u die knal niet gehoord heeft, Er is toch een heel gebouw ingestort? Ja, ja, ja, daar was ik ook heel verbaasd over, um, maar er, er zijn wel veel zeg maar, blokken met panden die ertussen staan en de knal dat gaat natuurlijk zeg maar, toch meer horizontaal en niet... Zeg maar de lucht in en dan over de panden weer naar beneden. Dus achteraf begrijp ik dat ook wel. Ja, u zegt dat het was heel druk met politie. Wat, wat heeft u allemaal precies gezien? Nou, aanvankelijk zag ik niks, maar we hadden vanwege het mooie weer hadden we de deur openstaan. En uh, dat was alsmaar dat chop, chop, chop met uh, zo'n helikopter. Dus ik ging kijken, ik denk, wat is er toch hier aan de hand? En uh, nou, politiehelikopter. En die vlogen heen en weer terug en weer heen en weer terug. En ik heb ooit vlakbij een gevangenis gewoond en dan gebeurde dat maar wel eens als er een uh, gevangene ontsnapt was. Uh, dat dus was mijn eerste gedachte, zelfs als ze zit achter een boef aan of zo. Was ze erg geschrokken? Uh, nou, wel geschokt. Niet geschrokken, maar wel geschokt toen ik hoorde wat er aan de hand was. Ik dacht, jemig. We hebben een paar jaar geleden ook aan de melkmarkt. Waarschijnlijk tegenover uh, is er een, uh, uh, een restaurant afgebrand. Dus ik dacht, nou, dat is, uh, dat is wel wat met die plek daar. Nou, uh, aan de andere telefoon hebben we een medewerker van de Mediamarkt. Dat zit ook vlakbij de melkmarkt. Dat is uh, Jim. Uh, Jim, u hoorde, u hoorde die knal wel, toch? Ja, die hebben we inderdaad uh, s ochtends vroeg uh, gehoord. En wat dachten u toen, toen u die knal hoorde? Ja, eigenlijk eh, niet zoveel. Je hoorde wel meer uh, geluiden of al meer vuurwerk of iets. Dus eigenlijk hebben we daar niet zo uh, bij stilgestaan. Dat was wel een hele harde dreunen en, en de ramen bewogen even. Dus we keken eigenlijk wel bij ons op kantoor even op. Van hé, hey, uh, dat was, was behoorlijk hard. Hm. Ja, en toen gingen we eigenlijk weer over op orde van de dag. Totdat, uh, totdat je sirenen voert en nog een sirene en een helikopter. Dan denk ik, hey, misschien was er toch wat meer aan de hand. En u, u bent er niet gelijk op afgerend? Nee, dat niet. Nee. U, dacht, u dacht, het is gewoon een schietpartij, dat gebeurt al vaker niks ja. aan de hand. Nou, een schietpartij niet, maar je, maar je verwacht eerder iets van vuurwerk... Of, of een vrachtwagen die een lading laat vallen of zoiets. En, ja. en, en toen de collega's daar uh, polshoogte hebben genomen, hoe kwamen ze toen terug in de winkel? Ja, wel, wel uh, vol verhalen inderdaad. Dat er, um, dat er een hoop puin op, op straat lag... En... Uh, politie, brandweer, uh, wel even uh, met spectaculaire verhalen kwamen ze weer uh, de winkel in. Ja, ja. En, maar uh, hoe reageerden de mensen op straat? Heeft u daar nog iets van meegekregen? Ja, heel nuchter. Want, want uh, nou ja, het winkelpubliek publiek bleef gewoon winkelen. Alleen op de stukken waar, uh, waar je niet meer mag komen, ja, de, de, daar waren dan geen mensen. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat het een beetje zwols is om, om heel nuchter te zijn. Want ja, mensen deden gewoon uh, de dagelijkse boodschappen weer. Ja. Maakt u zich nu zorgen om asbest? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het nee, nee. nee, werd ook pas vrij laat bekend dat uh, dat, dat was vrijgekomen. Okay. Laten we nog even teruggaan naar Levina Kaarsenmaker van Boekenwinkel Anna Sofia. Levina, maakt, maakt u zich nu zorgen? Nee, nee, absoluut niet. Nee hoor. Ik denk van, uh, de, de, want het was inderdaad pas in de loop van de middag dat er iemand langskwam en die zei: de politie zegt uh, van de deuren en de ramen moeten dicht. En het was een prachtig mooi weer, dus alles stond open. Dus ik zeg, oh, nou ja, dan denk ik, als je daar jaar in jaar uit in moet werken... dan, uh, dan denk ik, ja, dat lijkt me niet gezond, maar... Ik, ik, ik, ja, ik zit daar ook niet zo uh, veel kramp in, hoor. Het was wel grappig, want ik hoorde Jim net zeggen... van uh, de ramen stonden drinkel in de spanning En met dacht ik, verhit. Dat hadden wij vanmorgen ook. Maar ik dacht, oh, een van de, de, de dochters van de bovenburen... die knalt de deur oh. heel hard dicht. <laughs> dus dat was wel... Uh, ik denk, oh ja, we hebben het wel gehoord. toch ja. Ja ja. ja, ja, ja. Volgens mij kunnen we in ieder geval vannacht concluderen... dat nuchter nuchtere mensen ja. zijn. Zowel de winkeliers als uh, het publiek. Uh, die kijkt er ja, blijkbaar hoor. niet zo van ja. op. Ja. Ja. Dank u wel, allebei voor uw medewerking, Levina Kaarsenmaker van de boekwinkel... Anna-Sofia en Jim van de Mediamarkt. Dank u wel en fijne nacht. Oké, okay, fijne nacht. Ja. Twaalf ja. minuten voor drie, u luistert naar Radio 1... met het programma Nog Steeds Wakker Nederland. Groot nieuws, klein nieuws... uw rechtse vrienden van WNL coveren eigenlijk alles... en uh, dan kan het nieuws van onze provinciale collega's... natuurlijk niet achterwege blijven. Daarom nu op Radio 1 het belangrijkste nieuws... van Omroep Gelderland, RTV Noord en RTV Oost in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. In de Gelderse gemeente Putten liggen de buurtschappen Huinen en Veenhuizerveld. Dat laatste woongebiedje kreeg een plaatsnaambordje. Niet heel bijzonder lijkt mij. Nou ja, ik stond wel even vreemd te kijken toen ik langs kwam rijden. Ik denk, hé hey, Huinen, het is Veenhuizerveld. Iedere putter weet dat. Ja, een verkeerd bordje. Tja, zoals u begrijpt, is dat in Veenhuizerveld natuurlijk een zeer gevoelige zaak. Veel mensen hebben een duidelijke mening over het naambordje, maar willen niet voor de camera verschijnen. En dan bedoel ik ook echt heel gevoelig. Ze vertelden wel dat ze het bordje er wel even af wilden slopen. Ja, terecht ook natuurlijk. Want Veenhuizerveld heet nu Huinen. Terwijl dat helemaal geen Huinen is. Want het is natuurlijk Veenhuizerveld, toch? Volgens de Belangenvereniging Huinen en Omwonenden... zou een andere naam een oplossing kunnen zijn. Huinerveld bijvoorbeeld. Een mengeling van Huinen en Veenhuizerveld. Als we nou nog een ander naambordje hebben... dan is uh, Heel Veenhuizerveld en Heel Huinen in één keer helemaal klaar. Ja, Huinveld is leuk natuurlijk. Maar ja, wij van WNL zijn niet te beroerd om mee te denken met nog meer suggesties. Veenhuinenveld, Huinhuizerveen, of mijn persoonlijke favoriet, Huis, Veenhuisveld. Ja, of Huinveld, ja. Huizerveen. Maar zover is het uh, nog lang niet natuurlijk. Nee. en tot die tijd tot ze eruit zijn. Gaan wij eerst naar Amsterdam, uh, waar deze mensen al een tijd bezig zijn met Koninginnedag. Een plekje maken voor Koninginnedag. Ja, ik zie hier al met... Geel en blauw stoepkrijt, een enorme rechthoek, bezet, staat erop. En wat schrijf je nu? Ik schrijf al zijn namen. Het wordt dan ook niet zomaar een kleedje met spullen. Nee, het wordt een hele winkel-slash-entertainment-slash-beauty-bazaar. Dit, dit wordt het Sjoel-gedeelte, Sjoel-Schmink-gedeelte. En dat wordt uh, het verkoopgedeelte. Dat ja. wordt de winkel, zeg maar. Voordat dat zover is, liggen er altijd kapers op de kust. En als u nou uit het raam iemand ziet. Die iets ja, neerzet op jullie plek? Hoog, dan worden we wel boos, dan worden we heel boos. Dan wordt geweld. <laughs> <laughs> dan wordt het geweld. En er zijn nog meer gevaren. Maar eh, meestal wordt het weer best schoongespoot door de reiniging straks. Nou, nou maar hopen dat, uh, dat die reinigingsdienst een beetje lui is deze ja, dag. Ja, laat het hopen. Ze vinden dat een sport om het weer weg te... Weg te, <hijen> <hijen> weg te vegen. Weg te vegen. Dat weer moeten het weer moeten krijten. Zo Kasper, dan eindigen we vandaag met een quizje. Wat voor sport is dit? Geconcentreerd. Pim dit is veel. Niet mogelijk, Althijs Boerman. Mooie worp. Pim Werding, die hem. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja geen idee. Mooie worp. Handbal, basketbal. Kom maar op, Casper. Kan wel beter dan dat. Nog een fragmentje dan. dit is een Ja. Oh, moes. Nou, wat denk je, Cas? Koffiekoppen. <laughs> Koffiekoppen. Nog een laatste fragmentje dan maar. Dit is ja ja. Schitterende worp, 40 meter. mooi hè? Ja ja. Max. Schitterende worp, 40 meter. Vertel. Oh ja, nee. Ik snap het. Het is natuurlijk het NK eieren gooien dat tijdens Pasen in het overijsselse plaatsje Geesteren werd gehouden. Als vervangende paastraditie ten opzichte van het ouderwetse eieren zoeken. Nou, Casper, wat weet je dat ineens goed en letterlijk, net alsof het hier op je blaadje staat. Ja, Heel goed gedaan. Met, uh, ja. Tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Zometeen uh, gaan we het nog hebben over het Playstation Network... dat al uh, tijdenlang uh, eruit ligt. Dus als je lekker wil gamen, dan kan dat niet. Nee, helaas. Maar wat wel kan, is genieten van live muziek... hier bij steeds Wakker Nederland op Radio 1. Want we hebben The Doghouse Roses hier live in de studio. En ze gaan het nummer spelen See That My Grave Is Kept Clean. Go ahead. There's one kind favor I'll ask of you. One kind favor I'll ask of you. One kind favor I'll ask of you. Won't you see my grave is kept clean? there's two white horses following me i got two white horses Church bells toll. Have you ever heard them? Church bells toll. Did you ever hear them? Church bells toll means another poor boy is dead. And Have you ever heard the coffin sound? Did you ever hear that coffin sound? Have you ever heard that coffin sound? Means another poor boy is underground. Well, my heart and my hands turn cold oh my heart stop beating and my hands turn cold oh my heart stop beating and my hands turn cold now I believe in what that Just one last favor I'll ask of you One last favor I'll ask of you One last favor I'll ask of you Won't you see my grave is kept clean Won't you see my grave is kept clean Van het nieuwe album, Traditionals, nieuw in de winkel, uh, Nederlands compilatiealbum, was dat uh, My See That My Grave is Kept Clean, van Doghouse Roses. Dank jullie wel. Vele gamers zitten al dagen met de handen in het haar. Sinds afgelopen woensdag is het niet mogelijk om met de Playstation 3 via het internet te spelen. Playstation Network, de dienst die het online gamen voor de Playstation 3 regelt, is waarschijnlijk gehackt. En wie ons daar meer over kan vertellen is Maarten de Kwaadse niet, eindredacteur van de website Games.nl. Goedenacht Maarten. Goedemorgen. Kan je misschien in het kort uitleggen wat er precies gebeurd is? Uh, nou, het Playstation Network. Uh, dat is uh, ja, eigenlijk het online netwerk van, van de Playstation 3 spelcomputer. Uh, dat was uh, opeens van de woensdagavond niet meer uh, toegankelijk. Uh, je kon dus eigenlijk niks mee. Dus online scoutjes konden niet meer worden gespeeld. Er konden geen games meer worden gedownload. Uh, nou ja, dat leek om uh, tijdelijk onderhoud te gaan. Um, maar ja, goed, dat uh, duurde, maar, duurde maar en duurde uh, maar. En inmiddels is het nog steeds niet uh, terug. Uh, ja, nu, nu blijkt het dus uh, wel degelijk om een hack te gaan. Uh, wat ook uh, ja, eigenlijk min of meer voorspeld was. En wat is er dan precies gehackt? Uh, nou, er heeft iemand uh, toegang uh, gekregen uh, tot, uh, tot de gegevens van, uh, van andere mensen via het PlayStation Network. Uh, ja, nou, ze noemen het zelf een, uh, een ongeautoriseerde persoon. En die heeft dan illegaal uh, toegang ertoe gekregen. Dus het is echt ingebroken op het uh, Playstation Network eigenlijk. En ja. is... ja, Sony heeft vandaag uh, vanavond een, een statement uh, de wereld ingeslingerd. En daarin stond ook dat het zou kunnen, dat het niet uitgesloten kan worden, dat er uh, inderdaad in, ook informatie gestolen is. Ja, uh, ja het gaat zo om, om gewoon informatie. Dus het accountgegevens, de naam, de geboortedatum, uh, dat soort dingen. Maar ze sluiten ook niet uit dat het... Bijvoorbeeld creditcardgegevens die eraan aan verbonden zijn, ja dat daar iets mee is gebeurd. Nu hebben ze, geven ze ook direct aan uh, van, uh, dus er is niet een directe aanleiding voor om, om, dat, om dat te denken, maar ze willen het dus ook nog niet uitsluiten. Dus dat, ja. Zoals ja, Als die creditcardgegevens daar staan en je hebt het toch al gehackt, dan kan je die net zo goed meenemen natuurlijk. Uh, ja, het is alleen dus de, maar de vraag of of daar toe, ook tot die creditcardgevers toegang uh, is geweest. Dat, ja, er zijn geen bewijzen voor dat dat, dat, dat zo zal zijn. Maar ja, in het statement ja, sluit ze het dus echt niet uit. Dus ja, dat, uh, ja, dat is vooral ja, gewoon heel zorgwekkend voor, voor de mensen die inderdaad uh, ja, wel een creditcard daaraan hebben gekoppeld. Ja, jij, jij zal zelf als redacteur van een gameswebsite ook wel uh, op dat netwerk zitten, toch? Ik zit er ook op. Ik kan ook inderdaad inmiddels een week uh, al niet op. En ik heb ook mijn creditcardgegevens creditcardgegevensraam uh, aangekoppeld. Ben je bezorgd? <laughs> dus, nou, ik, ik, ik moet, moet wel zeggen dat ik morgen wel uh, eventjes uh, ga checken uh, ja, uh, met mijn bank wat ik eraan kan doen. Om, uh, om er in ieder geval voor te zorgen dat alles veilig is. Dat, dat zeker, ja. En had je erge ontwenningsverschijnselen door het niet online kunnen gamen? Nee, dat, dat niet zozeer. Ik, er zijn ook andere spelcomputers uh, waar kijk, ik naar nou kan uitwijken en dat soort dingen. Maar het is meer de onduidelijkheid. Het is natuurlijk echt een week ook redelijk onduidelijk ge geweest wat, wat er aan de hand was. En, ja, dat is vervelend. Hoe lang uh, blijft de PlayStation Network nog uh, plat liggen, denk je? Nou, uh, Sony heeft zelf aangegeven dat, het, uh, dat ze niet uh, zeker weten dat ze er af gaan werken. En ze hopen het binnen, nu binnen een week wel, uh, wel weer gedeeltelijk... Uh, online te krijgen, maar dat ja goed, heel concreet zijn ze ook daar weer niet in. Nou, dan wensen wij je sterkte in deze spannende tijden. Ja. Dankjewel <lacht> uh, Maarten de Kwaadse niet, en uh, die is eindredacteur van de website games.nl. Dankjewel. Oké, okay, dank. En uh, ja, als je niet kan gamen, gaat de tijd snel. Het is alweer bijna drie uur tijd voor het NOS Arsenaal. Zometeen meer. Slapen nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij is fantastisch toch? sla ah, ah, nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij is fantastisch door. Nog meer wij is fantastisch door. Nog meer wij is fantastisch door.